Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Koerdische militairen zijn erin geslaagd een dam terug te veroveren... die sinds twee weken in handen was van IS-strijders. Het gaat om de grootste dam bij de stad Mosul in Irak. De Koerdische troepen werden geholpen door Amerikaanse en Iraakse luchtaanvallen. Het Amerikaanse leger zegt dat het vandaag 14 luchtaanvallen op IS heeft uitgevoerd. Ook het regime van president Assad heeft luchtaanvallen uitgevoerd op IS-strijders in Syrië. Daarbij zouden 11 mensen zijn omgekomen. De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne praten vanavond in Berlijn met elkaar over de oorlog in het oosten van Oekraïne. Het is voor het eerst in weken dat ze rechtstreeks met elkaar spreken. Op de agenda staan een staakt het vuren en effectieve grenscontroles. Oekraïne zou weinig interesse hebben in een staakt het vuren omdat het land de indruk heeft dat het aan de winnende hand is. De Nigeriaan die in Spanje ebola zou hebben, blijkt toch niet besmet met het virus... ...heeft het Spaanse ministerie van Volksgezondheid gezegd na medische tests. De man was gisteren in een ziekenhuis in Alicante in quarantaine geplaatst... ...maar blijkt nu dus geen ebola te hebben. Tijdens een autorace bij het Limburgse dorp IJsselstein is een coureur gewond geraakt. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het is niet duidelijk hoe de man eraan toe is... Ongeluk gebeurde tijdens een stockcar race... met deelnemers uit onder meer Nederland, Ierland, Duitsland en België. Stockcarwedstrijden wordt er gereisd met zelfgebouwde auto's... die aan talloze eisen moeten voldoen. PSV heeft de leiding overgenomen in de Eredivisie. Net als Ajax, Groningen en Zwolle heeft PSV zes punten... maar wel een hoger doelsaldo. Ajax won vandaag zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Het werd 3-1 tegen AZ. Groningen won ook met 3-1 tegen Heracles. En Utrecht won met 2-1 van Willem II go Ahead Eagles ging met 3-2 onderuit tegen Dordrecht. Maar een van de doelpuntenmakers van go Ahead Eagles was de doelman, Cummins. Hij scoorde vanuit een doeltrap. Het weer. Op veel plaatsen regen en motregen. Vooral in het zuidoosten. Ook morgen wisselvallig. Maxima dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Heel goedavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1012. Mijn naam is Benno Oveugen en je gaat luisteren naar twee uur lang nieuwheidsmuziek... hier op je eigen lokale Radio Zandvoort. Um, eens even kijken, we gaan naar het eerste werkje. Het komt van Paola Brani Skelti heet het werkje. We hebben geloof ik nog verschillende cd's van deze man, dus we gaan eens uh, lekker kennis met hem maken. Veel plezier bij peacefulradio.eu jisavareyan ho ab theye almane ana visareyan sadjan ke sang bhav jal tariyan sagat nin ke dust ke namah bidaryan jisse sahib ke ek nanak mann mai jisse simrat sukh ho aise dukh jaye savarian ho ab deyal manona visarian sad jana ke sang bhav jaltarian sagaten nidust is sahib mai jisse smrat sukh sukho aise je savarian ho ave de alle man jo hana ave savarian sad jana ke in bav jal daryan sagaten nu dust ke mai vidaryan jis saheb geete nanak mann mai jis se samrat sukh hove sagale dukh Koudiki berry pae kachasavarian hoa bade al de manohana visarian Sada janaki sunga bava jaladarian Sakatin in de kudustik in de mahibidarian Tis de sahibiki de gul nanigaman neemai Tis de simmer at kajai ki bari pae kaaj savare han ho ave de alle manohana jana ke sang bhav jal dare han sagat nin dikh dust ke mai bidarian jis <laughs> saheb ke tegar nanak mann mai jis se simrat sukh ho dukh jaye ki bari paai ka ji savare hum ho ab theye alam ana navisaria saad jan na ke sang bajal dar hum ye sagat nindak dust ke na mah bidaria jis saheb gilte ga nanag mai jis se sukho ae sagat dukha ZANG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 Y es por eso que no siento. Que te quise con locura y verás que no es cierto corazón hoy no quiero tu cariño ni comprado y es por eso que no siento más amor hoy no quiero tu cariño ni comprano y es por eso que no siento Pas,